S uh, wat zegt je? S waar zie huis? Ik versta je niet. Wa waar waar staat? Dit... ...huis... Dit is het huis. Op de... ...overtop? Nee. Bij Naiden. Ah, oh, nee. Bij de Vesting. Hm. Bij de Rijksweg. God, wat een einde. Moet u thee niet drinken, vader? Nee, ik wil geen thee. Wilt u dan een mandarijn? Die wil ik wel. Zo, meneer koning. Wat, wat gaat er gebeuren? We gaan nu in die stoel zitten, dat wou u toch graag? Nou moeten jullie nou heer niet voor de gek houden. Ik heb niet gezegd... Wij willen in een stoel. Ik heb gezegd... Wij willen eruit. Maar als wij het nu goed voor u vinden. Huh? Eh? Toen doet u het nou maar om ons een plezier te doen. Oh, vooruit dan maar. Zullen wij dan maar niet even weggaan? Bij je mal blijf u hier toch hier zo. Nu nog sloffen. U lijkt dan een ja. provo. Misschien best u wel een provo. Eh. En dan nou moet je proberen recht overeind te gaan staan. Die gaan Zo. Recht overeind. Nog wat? Prachtig. Ee, hey, voilà. Dat is weer wat anders, hè? Dat maakt ons wereldje weer wat groter. Wat ga je doen? Naar buiten kijken. Fraai is het niet. Vraag maar weer. Wat een dunne arm heb je gekregen. Ja, jongen. Daar is niet veel meer van over. U lacht mij aan. Niks hoor. Jawel. Nee. In bed ben je nog heel wat. In de stoel ben je niks meer. En dan moet je ze straks horen. Hij heeft in een stoel gezeten. Klunzen zijn. Waarom zijn het klunzen? We. Wij. Zijn klunzen. Wij allemaal. Wat ga je nou weer doen? Terug naar mijn bed. En nu moeten we nog even wrijven. Ah, nou, gaat u gang. maar. Zullen wij dan weggaan? Nee. Hey, wat een onzin, blijf u toch En dan is hier uw thee ja. En nu moet u ook nog proberen om die kop helemaal op te drinken Ja, ja. Ik, goed hoor Ik zal mijn best doen, zuster En zo wordt omhoog zitten al tot een zeer wetenschappelijk experiment is het lekker? Dit het is lekker nog één slok. Nee, weg, ik heb genoeg. Hopsakee, weer een dag hoor. En niet de leukste dag? Nee. Hoe voel je je nu? Bedonderd. Hoe bedonderd? Moe. Moet moet ook niet vragen wat voor ze in je stoppen. Kruiden. Wow. Nee, neemt u nou maar. Waarom? Het is goed voor u. Maar wat is het doel? Heeft geen doel. Maar toch een doel. Het moet toch een doel hebben. Daar drink u nou maar op. Dan merk je er dan wat van. Tuurlijk. Ook in je hoofd? In mijn hoofd nog niet. Dat komt nog. Daar zijn wij nog niet aan toe. Maar je denkt toch niet dat je vergiftigen? Dat is een vervolgingswaanzin. Dat is niets voor jou. Het is natuurlijk wel een regime. Maar geen kwaadaardig regime. Aan een regime zit altijd kwaadaardige kant, hoor. Maar die zusters, vinden jullie dat ook kwaadaardig? Nee, dat zijn hele aardige zusters. Maar, maar dat zusters. zijn toch exponenten van het regime. dat ja. gaat mij te diep, ja. Denken kan ik wel. Ja, dat was me bekend. Meneer Koning... Ik moet u een injectie geven voor het plassen. Het spijt me echt. Ik geloof u niet. Ik meen het echt. Ik verdenk u ervan dat u het leuk vindt. Hoe kunt u dat nou zeggen? Mag het? Het mag. Maar ik zal op uw gezicht letten. Wat is dat nou? Ik kan er toch niet bij huilen? Zie je wel, dan begint het alweer. Nu prik ik mezelf ook nog. Het is u gegund. Doet het pijn? Het doet verrekte pijn. Intravenaal noemen ze dat. Maar ook op het ogenblik zelf? Wat dacht je? Het gaat er zo recht in. Ze ontzettend op jou. Ik kan mijn ogen daar eens niet vanaf houden. Ik heb gisteren een uitvoerig gesprek met Buitenrust Hettema gehad, en hij is er zeer op tegen dat wij met Pieters breken. Hij vindt dat wij ons uiterste best moeten doen om de samenwerking in stand te houden, en hij zal dat in de commissie ook verdedigen. En wat heb je daarop geantwoord? dat ik nog altijd hoop dat er met Pieters gepraat kan worden. Terwijl je weet dat er niet met hem gepraat kan worden. Ik weet dat dat heel moeilijk is, maar dat is nog geen reden om niet ons uiterste best te doen. En dat standpunt neem je straks ook in in de commissie? Dat standpunt zal ik ook innemen in de commissie. Hoewel je weet dat je mij daarmee isoleert, terwijl ik degene ben die tenslotte voor de consequenties opdraait. Maar je kunt mij toch niet verbieden om te zeggen wat ik denk? Ik verbied je niet om te zeggen wat je denkt, maar ik kan wel proberen je te overtuigen. Je weet net zo goed als ik dat er met Pieters niet valt te praten. Pieters gaat net zo lang door tot hij zijn zin krijgt, en als hij zijn zin niet krijgt, dan zet hij ons eruit. Dat zou zo erg niet zijn, als we het tenslotte eens waren met het beleid dat hij wil voeren. Dat zijn we niet. En daarvoor ben ik verantwoordelijk. Pieters heeft een opvatting in het vak die ik verderfelijk vind. Ik zal dat de commissie duidelijk maken. En ik vind natuurlijk, dat jij mij daarin zou moeten steunen. Zal ik je eens wat zeggen? Maar daar mag je geen misbruik van maken. Het interesseert me eigenlijk allemaal niet meer. Ik begin de laatste tijd mijn... Belangstelling te verliezen. Buiten rust Hettema, vroeg me ook nog of ik dan niet alleen in het tijdschrift zou willen blijven zitten, maar ik heb gezegd dat als jij opstapt, dat ik dan ook opstap, al zou ik dat natuurlijk heel erg vinden, maar toch niet meer zo erg als vroeger. En als ik nou eens voorstel om een ander in mijn plaats aan te wijzen? Dan zou ik ook opstappen. Dan zal de commissie zich wel tweemaal bedenken. Dat hoop ik ook. Kan ik je even onderbreken? Ja, natuurlijk. Het betreft het artikel van Sien over de spijsvetten. Mm -hmm. Ze heeft nu al twee keer gevraagd wat ik ervan vind. Mm -hmm. Heb jij het al gelezen? Nee. Maar daar hoef jij toch niet op te wachten? Ik zou er toch liever eerst met jou over praten. Waarom? Je moet gewoon zeggen wat je ervan vindt. En als we het nou niet met elkaar eens zijn? Dan zijn we het niet met elkaar eens. We zijn het wel meer niet met elkaar eens. Dan spreken we elkaar misschien wel tegen. Dat doet er toch geen bal toe? Dat lijkt me voor haar alleen maar interessant. En als we ons dan tegen elkaar gaan uitspelen? We zijn toch niet tegen elkaar uit te spelen? Het is toch geen prestige kwestie? Kun je dan ook niet vast globaal je oordeel geven? Nee. Ik maak nu eerst het jaarverslag af. Dan schrijf ik een brief aan de commissie. En dan lees ik het artikel van zien. Hoe dat lang dat zou dan het dan nog duren, denk je? Dat weet ik niet. Ligt eraan of er niet nog wat anders tussen komt. Maar bespreek jij het nou maar gewoon met haar, dat lijkt me wel zo goed ook. Maar en als we elkaar dan tegenspreken, Dan spreken we elkaar tegen. Maar daar kan ze dan gebruik van maken. ...daar maakt ze er maar gebruik van, dat is een goed recht. We werken hier toch niet met absolute waarheden? Als we van mening verschillen, dan verschillen we van mening. Het zou heel verkeerd zijn als we dan van tevoren glad gingen strijken zelfs. Dan krijg je klikvorming. Daar ben ik sowieso tegen. Gewoon zeggen wat je denkt, dat is het belang van de afdeling. Daar ben ik dan misschien te veel individualist voor, voor zulke tactische overwegingen. Tactisch zijn kan ik niet. Dan zou ik dat ook maar niet doen. Zeg maar gewoon wat je ervan vindt. Ik vind jouw opmerkingen altijd heel waardevol... Misschien dus Sien kan er alleen maar haar voordeel mee doen. Oh, je bent toch hier? Ik ben toch altijd hier? Ik dacht dat je misschien bij de koffie zou zitten. Balk is vandaag vijftig geworden. En nu heb ik een Abraham voor hem gekocht. Maar Haan is er niet. Zou jij hem willen aanbieden? Ik? Ja, wie moet het anders doen? Kan, kan meijering dat niet doen? Die is hier de arts en die kent Balk het best. En nee, niet meijering. Die kan dat toch niet? Maar ik, ik kan het ook niet. Ik zal het Meijering wel vragen. Waar heb je hem gekocht? Nee, maar... Jullie komen mij toch geen Abraham brengen? Nee, die is voor Balk. Zou jij die willen aanbieden? Nee. Wat ik dat nou maar niet doen, dat is meer iets voor jou. Jij bent de oudste hier. Bovendien heb jij altijd met Balk samengewerkt. Ja, wel, dat is wel zo. Maar ik kan er toch maar beter niet aan beginnen. Waarom niet? Het is je enige kans. De volgende keer doet Balk het weer. Het kan wel zijn, maar toch maar liever niet. Ik weet het er te weinig vanaf.